met Mart Grol. Goedemorgen. 90 miljoen euro. Zoveel hebben de sneeuwproblemen van vorige maand... vliegbedrijf KLM gekost. Duizenden toestellen bleven vanwege het winterweer aan de grond... zowel hier als in landen om ons heen. Vluchten moesten worden omgeboekt... en KLM moest voor passagiers onderdak regelen... en dus de portemonnee trekken. Ben je monteur, goed met computers of kok... dan liggen de banen voor het oprapen in het leger. Defensie heeft 10.000 vacatures openstaan... en vooral MBO'ers worden gezocht, schrijft de Telegraaf... Voor iedere militair aan het front zijn soms wel tien mensen op de achtergrond nodig. Steeds meer openbaar vervoerbedrijven krijgen miljoenen boetes... omdat ze hun zaakjes niet op orde hebben. Vooral als er wordt gewisseld van vervoerder. Zoals nu in Utrecht, waardoor bussen uitvallen of te laat komen. Volgens de Telegraaf zijn de plannen van OV-bedrijven vaak te groot... en is er te weinig personeel en zijn reizigers de klos. De Olympische Winterspelen. En de sporters van Team NL worden over precies een week gehuldigd... in het centrum van Heerenveen, de stad van schaatstempel Tio natuurlijk wordt een groot feest georganiseerd er zijn ook allerlei optredens. We wisten al dat de medaillewinnaars dinsdag apart in het zonnetje worden gezet door de koning, koningin en prinses Amalia. Team NL heeft nu 15 medailles en later vandaag zijn er bij het schaatsen nieuwe plakken te pakken. En voor we naar het weer gaan heb ik nog een laatste nieuwtje. Want de voormalige Britse prins Andrew is gearresteerd. Meldt de BBC zojuist. Zijn naam dook natuurlijk eerder al op in die Epstein-files. Um, wat er nou precies aan de hand is daar in Engeland vertel ik je zo meteen om 12 uur. Maar dit is dus het laatste nieuws. De voormalige Britse prins Andrew is gearresteerd. Het weer van Weerplaza. In het zuiden wat sneeuw of natte sneeuw. Aan zee, regen en in het noorden droog. Vanmiddag overal droog. En dan is het een gaat al vier. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Drie files zijn best wel kort. De langste op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Drie kilometer, vertraging 11 minuten. En twee snelheidscontroles op de A2 van Echt naar maastricht bij 247,8. En de A27, Utrecht richting Hilversum, controle bij 90,5. Ja, we gaan zo terug naar de top 40 van 19 februari 1996. Drie Nederlandstalige liedjes uit de top 40 van toen, maar nu eerst Offenbach... You This is We're grown-ups now mm -hmm. Couldn't ever imagine Even having doubts But not everything Camilla Cabello maakt er één naam van, hoort dat? En Ed Sheeran met Bam Bam. Top 40 Classic. Tijd voor de Top 40 Classic. We gaan terug naar 19 februari 1996. Het is vandaag de verjaardag van Katja Schuurman. Het is 51 geworden... En op 19 februari 1996 was ze te zien in goede tijden, slechte tijden als Jessica... Ik ben nog helemaal niet zo romantisch. Ah, die indruk kreeg ik anders niet toen ik je gisteren met Janine zag. Je hebt kennelijk niet zoveel moeite om je aan haar te binden. Jessica, Janine is verleden tijd. Wanneer drinkt er nou toch eens dat je hersentjes door? Wat deed deze foto dan in je bureau, la? <laughs> ja, met Ludo had Jessica niet veel geluk, maar met Linda, Roos en Jessica wel. Ze stonden op 19 februari 1996 in de top 40. En zij vandaag keuze 1... En je weet het, in de Top 40 Classic laat ik altijd drie liedjes horen... en dan stel ik de vraag, welke van deze drie vindt het leukst? Laat het weten, spreek het in in de Q Music App, typ het in... of klik op je favoriet in de poll. Nou, uh, keuze 1: dus, Linda, Rose en Jessica. Keuze 2, Marco Borsato. Strof in je mond. En ik leef niet meer voor jou. En ik, leef niet meer voor jou. Ja, en ik heb ook nog Fluitsma en Fantijn met 15 miljoen mensen. Zij stonden op 1 in de Top 40. 15 miljoen mensen... Zij zijn keuze 3, dus uh, laat maar weten welke het moet worden. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Ook Sabrina Carpenter komt eraan. Eerst Within Temptation. You don't understand. Like hell is my heaven 24-7 Stuck in my pain Somebody like you Will never be the same Espresso. Top 40. Terug naar de top 40 van 19 februari 1996. Linda, Roos en Jessica stonden erin met ademnoot. Ja, het is vandaag de verjaardag van Katja Schuurman. Zou ze een cadeautje van je krijgen? Uh, op 27 stond Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. En ook Fluitsma en Fantijn stonden erin met 15 miljoen mensen. Ja, Welke van deze drie heeft de meeste stemmen gekregen? Goh, Mendo, oh, je maakt het echt nu wel heel makkelijk. Het wordt gewoon ademnoot. Jojo! Ja, maar is dat ook zo? ja. Dat moet natuurlijk gewoon Marco Borsato zijn. Nou, voor mij, keuze 2. Altijd goed, Marco Borsato. Ik leef niet mee voor jou. Hé, hey Menno. Wij gaan natuurlijk voor Marco Borsato. Woehoe! Nou, die heeft gewonnen. 62% van de stemmen. Ik leef niet meer voor jou.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 I'm a Joe Corey en MNEK met Head and Heart. Heb jij seizoen 2 van Wednesday gezien? Ik moet nog wel kijken, seizoen 1 uh, was leuk. Maar nog geen tijd gehad voor seizoen 2. Ik zat namelijk. Uh, het laatste nou, half jaar ongeveer zat ik uh, in een soort baantje-fuik. En ik heb nu dus alle baantje-afleveringen. Gewoon die oude, gekeken op Videoland. Gisteren de laatste gezien, de laatste scène. Dan zie je baantje Amsterdam inlopen met zijn lange jas en zijn hoedje. Uh, maar goed, het is nu dus weer tijd voor wat anders. Misschien Wednesday. Uh, uit die serie zometeen.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 18 plus speel Ja. Echt serieus! 7, zo, zo, zo. Wat een geld! 18.0, Wat verdikken we. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar?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 Ja, van alles wat, hè. misschien nu nog sneeuw of regen... maar vanmiddag op de meeste plekken droog... en het is vandaag rond de 4 graden... dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Zeven files zijn eigenlijk allemaal best wel kort. Uh, de langste drie op de A12 van Arnhem naar Oberhausen... tussen oud en Duitsland, 3 kilometer, vertraging 12 minuten. De A15 van Ridderkerk naar Gorkum... tussen Sliedrecht-West en hardingsveld Giesendam 4 kilometer, vertraging 14 minuten. En de A27-Breda richting Gorkum... tussen Nieuwendijk en Werkendam, 3 kilometer, vertraging is daar een kwartier...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 To kill my queen with just one pawn This... of the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 your time. Dat deed ik trouwens gisteren onbewust. Met time taken. Nou, Het werd gelukkig geen vechten. Maar het wordt niet altijd gewaardeerd natuurlijk. Als je de tijd neemt. Ik stond bij de supermarkt in de rij voor de zelfscankassa. Dan moet je een rijtje blijven wachten. En dan is er zo'n medewerker die zegt dan bijvoorbeeld... Ja, je kunt daar, je kunt daar naartoe. Of je moet zelf even goed opletten of er een kassa vrij was. Nou, Ik was totaal afgeleid door een grappig klein jongetje. Die kwam ik eerder al tegen in zijn eentje in de winkel. Bij alle snacks. Dus ik zag hem bij de zelfscankassa ineens aankomen lopen. Met een zak ging hij zelf scannen. En legde die bij zijn boodschappen. Ik denk dat het een jongetje een jaar of vijf was. En zijn moeder daarnaast. Die was echt zo verbaasd. Kijk, van, Hè, wat gebeurt hier nou? Hij wist ook precies hoe hij moest scannen, Hoe hij bij moest leggen. was gewoon zo'n lief grappig tafereeltje. En dat hoorde ik ineens achter mij. Uh, een mevrouw. Die zei. Uh, meneer, er zijn al twee kassa's vrij hoor. Nou, dat voelt gewoon altijd een klein beetje lullig. En die mensen achter me maar wachten. Ja, ik zat gewoon even helemaal in mijn eigen wereld. Ha, het sluit mooi aan bij deze. Afro Jack en Elo El Black. It In My World. I had a dream. I was standing on a star And I realized how beautiful Release op Q Music en every breath you take. Tijd voor de Olympische update. Danny Vos, buongiorno! Bon buongiorno! Olympische update. Ja, het is de ochtend na het sprookje. Het jongensboek, de droom van de broertjes van het woud. Ze wonnen gisteravond bij het short track allebei een medaille op de 500 meter. De arm omhoog bij Melle van het Woud, die wordt tweede. En de arm omhoog bij Jens van het Woud. Ja, Melle won zilver, Jens het brons. Het is zo speciaal dat we hier staan nu met twee. Ik bedoel, we, we houden vanaf kleinste vaan... toen ik sport een beetje leuk begon uh, te vinden... wouden we, we samen naar spelen. En dan uh, hadden we het natuurlijk altijd over gehad van... stel je voor, we zouden samen in de a finale komen op de 500, weet je. Ja, nou, maar dat gebeurde dus, zoals te horen bij de NOS. Door de twee medailles hebben we er nu 15... en we staan op de vijfde plek op de medaillespiegel. Maar er kunnen vandaag nog wel wat medailles bij komen. Vanmiddag schaatsen de mannen de 1500 meter. Ja, kan Juve? Benhamars' revanche nemen na het veelbesproken moment... Hè. eerder dit toernooi waar hij werd aangetikt. En wat kunnen snel? en Kjeld Nuis? Nou, die laatste, Kjeld, schaast vandaag zijn allerlaatste Olympische race. Hij stopt ermee, maar hij hoopt wel wat mee naar huis te nemen. Om mij uh, met een glimlach uh, hier de hand te zien verlaten... dan wil ik wel heel graag een medaille winnen. Ja. ja, Willen is natuurlijk één, maar is er dan ook een kans dat dat lukt? Ja, denk het wel. ik wel. De afgelopen wedstrijden, World Cups die ik gereden heb, heb ik ook op het podium gestaan. Dus het zou gek zijn als ik zou zeggen: ja, ik ben met de vijfde plek tevreden. Een half vrij vanmiddag, dan schaatsen de mannen die 1500 meter. Dan gaat het ook nog over de schaatspakken. Die strakke oranje dingen, weet je wel, die ze aan hebben. Uh, want heb je die altijd al willen hebben? Je kan ze nu kopen. De gedragen pakken. Menno, misschien interesse? Nou, ja, het zou ik denk dat het wel zou staan. Misschien, uh, Ik heb niet een enorme buik, maar misschien een klein beetje in. Ah, Je bent toch een topsporter? Ja, dat wel. Waterpolo, ja, alleen waterpolo toch? is ja. een pak schrek, hè? Ja. <laughs> ja. Nou goed, je kan het uh, pak waarin Utah Leerdam goud won... of bijvoorbeeld uh, de bril van snowboardster Melissa Peperkamp... nu kopen via een veiling. Uh, gesigneerd en wel, krijg je het dan opgestuurd. Bijvoorbeeld het pak van Utah dus. Het hoogste bot staat nu op 2.500 euro daarvoor. Het geld gaat dan naar uh, de verenigingen... waar de atleten ooit begonnen met hun sport. Q-Music tijdens de Olympische Winterspelen. Jouw oren en ogen in Milaan. To, uh, to how Het is mijn man. Zometeen. Alright, stop lunchtime. en lunchmix. Onder andere Robin Schultz en Francesco Yates met sugar. En natuurlijk het nieuws. Zometeen met Mart. En ja, zometeen meer over de arrestatie van de Britse voormalig Prins Andrew. Waarom is hij door de politie meegenomen? Goed voor de dag komen. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk.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 Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force Zorgeloos HR. Voorkomt naar Bataviastad. De opening is binnenkort. Stay tuned. U-Force, het HR- en salarisplatform voor Zorgeloos HR. Het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 Neem de tijd voor fris kruidige lamstoof met aardappel, geroosterde aubergine en mais. Of kies uit vele andere dagvers gerechten, bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Bankzaken in de ene app, boekhouden in de andere? Dat kan slimmer. Bij Moneybird zijn je zakelijke rekening en boekhouding gewoon één wereld. Wel zo logisch. Elke betaling automatisch op de juiste plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird. Iedere ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel. Vier op 1. Vier op rij. Als je meedoet krijg je sowieso een staatslot van staatsloterij. Het laatste woord is zakdoek. Snuiten. Oh, oh niet? Nee, nee, dat is niet goed.